Tekenen. Sorry voor groep 12, maar ik ga iets tekenen op je blaadje. Ik weet niet wie je bent, groep 12. Maar je hebt... Wat is dit? Driehoek, triangle. Uh, Wat is dit? Van de driehoek? Ja, goed. Boven, Boven of up. Hier hebben we uh, binnen... Of in. En hier hebben we buiten. Of. Uh, oud. Uit, out, out. Deze driehoek heeft de afgelopen anderhalf jaar mij veel geholpen. En uh, ik ga proberen te vertellen waarom dat is. Maar voor ik dat doe, ga ik uitleggen wat de driehoek is. De driehoek, zeg maar, is een um, relatie-driehoek. Het zegt iets over uh, de relaties die je kan hebben. Je hebt je relatie met boven, met God. Je hebt je relatie met jezelf, met je gezin. En je hebt je relatie met anderen, met buiten. Jezus zegt tegen ons het grote gebod, dat is, heb de Heer je God lief met heel je hart, met al je kracht, met al je verstand. Dus heb hem lief bo boven. Um, en dan gaat hij verder. Um, eh, uh, help me even. Heb de Heer God lief, met heel hart, heel kracht en heel verstand. Um, en, en je naaste als jezelf. Dus en je naaste als jezelf. Um, Jezus, zeg maar, die zit in de driehoek. Die zit, die zit hier in de driehoek. Jezus is heel goed in staat. Ik sta ervoor. Jezus is heel goed in staat om... Um, Steeds te kijken naar de vader, steeds contact te maken met de vader, steeds te kijken uh, wat God hem te zeggen heeft en contact maken met hem. Steeds zeg maar, rustmomenten te zoeken voor zichzelf en, en eigenlijk um, voor ja, uh, stille tijd te zoeken en, en nou ja, uh, rust te nemen. En hij gaat bijvoorbeeld slapen op een boot als het heel hard gaat stormen. Um, en, maar ook zeg maar. Zich zelf steeds te verbinden met de ander. Met zijn leerlingen, maar ook met, met uh, de farizeeën en met anderen. En als wij Jezus volgen, zeg maar, dan kunnen wij hem volgen op diezelfde manier. Door steeds contact te maken met boven, met binnen en met buiten. That's the idea. Um, anderhalf jaar geleden zat ik in een kamer. En in die kamer was een scherm. En op dat scherm zag ik vage vormen. En naast mij lag Sanne met een dikke buik. En op haar buik zat zo gel. En, en ze keken in haar buik met een apparaat. En ik zat te kijken naar die vage vormen. En de juffrouw, ik weet niet even hoe ze echo's stopt, nou iets. Die, die zei, wat zien we daar? <lacht> weet ik veel. Wat zien we daar? En ik begon een beetje onzeker te worden. En ik dacht, ja, ik moet iets slim zeggen nu. En Sanne, die begon, die begon ook een beetje geïrriteerd. Zei, ja, ik weet niet wat ik zie. En wat, zei ze, wat zien we daar? We zien, we zien twee. En ik dacht, twee wat? Twee armen, twee benen, weet je? We kregen een tweeling. En dat was fantastisch natuurlijk. Ik bedoel, dat, ik bedoel ja, dat is dan wauw twee, zeg maar. En dan, maar meteen ook zorgen. Zijn ze ook allebei gezond? Want eentje was kleiner dan de ander. En we gingen, we gingen na de echo's... Te, nou, zeiden we, moeten nu taart eten. <lacht> dus we gingen taart eten. En ik heb nog nooit zo'n stil gesprek gevoerd met Sanne. We zaten daar aan die tafel. en we, we zaten het allemaal maar een beetje te verwerken, zeg maar. En dan ga je gedachten gaan, hoe moet ik dit... Want mijn huis en mijn... En, en, mijn auto, allemaal praktische dingetjes, weet je wel. Ik bedoel, pff, maakt het uit. En als je in zo'n tweelingverhaal zit, zeg maar, dan ga je elke vier weken ga je opnieuw kijken of die tweeling het nog goed doet. Het was dus, ik vond het de spannendste zwangerschap die ik ooit heb meegemaakt. En ik heb er drie meegemaakt. <laughs> um, maar wat we heel mooi vonden, zeg maar, is dat je meteen ook je, die afhankelijkheid voelt. Van, oké, okay, dit is echt iets, zo'n klein babytje in zo'n buik... Daar heb ik echt nul invloed op. En het maakte voor mij heel erg dat ik heel erg naar boven ging. Heel stom misschien. Ik bedoel, waarom doe je dat niet altijd? Maar het hielp mij echt enorm, zeg maar, om alles te verwachten steeds van God de Vader. En steeds weer te, weer te bidden en te vragen. Heer, wilt u ons helpen? Um, mag het babytje gezond zijn? Um, en hoe moet het met het huis, heer? Hoe moet het met de, met de, met de auto? Ik heb vanochtend een koopcontract getekend. Ik blijf in Amsterdam. Ja, ja. Nieuw West, Nieuw West, ja. ja. Osdorp, boe. <laughs> ja, ja. Ja. Ja. <laughs> um, boven binnen buiten, zeg maar. Um, um, uh, uh, wat ik vertelde, zeg maar, ook in het in het verhuizen, in het zoeken. Um, merken wij zeg maar dat we de laatste tijd door die driehoek, dat ik steeds weer geneigd ben, oké, okay, wat is de balans in mijn leven, zeg maar? Hoe zit het met, hoe, sorry, wat is de balans met mijn leven? Ik ben het niet zo gewend, weet je? Um, wat is boven, wat is binnen en wat is buiten um, daarin? Als ik bijvoorbeeld kijk naar, um, en dan moet ik even terug naar mijn spreekbriefje. Uh, wat er ook gebeurt als je, als je tweeling krijgt, is dat je het heel druk krijgt. Dat je het heel druk thuis, zeg maar. En wat, waar, wat, waar ik een beetje last van had, ik ging wel meer naar boven. Ik moet de pen hebben. Maar ik ging ook minder naar binnen. Dus ik maakte een beetje deze beweging. Ik, ik was wel bezig, was bezig met wat, wat, hoe God voor ons zorgde en ik, ik bad ervoor. En, maar ik was ook nog steeds druk of, over allerlei buitendingen. Uh, over, over hoe het met mijn werk was en hoe ik er nog steeds kon zijn voor mijn connectgroep en al die zaken, zeg maar. En ik heb echt moeten leren en nog steeds moet ik dit echt leren om deze beweging ook te maken. Dus om, om goed in het midden te blijven, om steeds die balans te zoeken van boven, van binnen en van buiten. Ik denk dat jullie het idee snappen, right? Als ik nou zeg maar op elke ding mijzelf een, een score zou geven, dan zou ik zeggen: Ik ben nou, ik verwacht veel van God en ik zie veel van God in mijn leven, ik geef het een zeven. Voldoende. Als ik kijk over binnen, dan ben ik veel minder tevreden. Dan denk ik, nou, uh, ik was veel minder tevreden, maar ik heb gelukkig een goede vrouw. En we hebben nu wat, zeg maar, omgegooid in ons rooster. <laughs> dus ik geef het een, een zes. Maar ik vind dat ik het nog steeds beter kan doen, daarin. Ik kan nog, meer, ik kan nog beter zorgen voor mezelf, ik kan nog beter... Uh, ik kan beter sporten, ik kan beter mediteren, ik kan beter rust nemen. Zeg maar. uh, ik ben veel te, vaak, veel te hard aan het vliegen, nu ook weer. Waarom doe ik een praatje en een, en een muziek? Snap je dat idee? Uh, ja, weet ik ook niet. Uh, en buiten, uh, gelukkig zeg maar door, door, door, door mijn werk en door de dingen ontmoet ik heel veel mensen en verbind ik me ook met heel veel mensen. Maar ik moet wel zeggen dat deze er ook wel een beetje onder leidt buiten. Ik kan er minder zijn voor mensen. Ik, heb, ik had een hele leuke connectgroep. Uh, maar die, die heb ik helaas moeten zeggen van dat doe ik niet meer, zeg maar. Um, en uh, ik vind het op dit moment best wel moeilijk om er echt te zijn voor de ander. Omdat ik vooral merk dat ik best wel mijn eigen energielevels en met mezelf bezig ben, zeg maar. En volgens mij gebeurt dat ook. Wil je er voor buiten zijn, dan moet je die twee wel, ja, moet je in investeren, zeg maar. Um, nog één ding. Dit is iets, zeg maar... Dit is, we gaan zo meteen een oefeningetje doen en dan ga je jezelf, uh, uh, je krijgt van mij vragen. Um, die komen zo op het scherm. En op die vragen, die kun je helpen om jezelf te becijferen. Hoe sta ik met boven, hoe sta ik binnen en hoe sta ik buiten. Maar ik wil er even bij zeggen, um, het geeft niet als je onvoldoende scoort, zeg maar. Uh, het gaat namelijk niet om het wat, maar het gaat om het hoe, zeg maar. Het gaat niet om uh, dat je nu constateert dat het niet goed is, tenminste... Want het gaat erom dat het juist heel goed is dat je constateert goed dat het niet goed is. Want dan kun je er wat aan doen. Uh, uh, uh, procesdoelen, geen resultaatdoelen. Voor wie het wil uh, weten. Ik heb hier drie vragen. Ik heb dertig, uh, dertig stuks van deze. Volgens mij gaan de mensen gaan straks buiten de zaal. Dus die kunnen voor mij deze krijgen. En voor de andere komt die hier op de beamer. Ik hoop dat het te lezen is. Maar we have to deal with it. Wat zeg je? Je mag geen zes gebruiken. Trouwens. Nee, want anders geeft iedereen zichzelf een 6. Dus je mag alleen maar zeggen: het is een 5, het moet beter. Dus zo schrijf je geen 5. Een 10 of een 1, maar geen 6. Dank je. Ben ik binnen de tijd? Oké. Okay.